1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jeroen Stormpoort. Goedemiddag. Vandaag horen we wie de sport en nieuwskenner van de week wordt en de reactie van de Turkse minister op het neerhalen van dat vliegtuig. Maar nu het nieuws met Juri Stubenitski. Turkije overlegt dinsdag met de NAVO-partners over het incident waarbij Syrië een Turkse straaljager neerschoot. In het NAVO-verdrag staat dat lidstaten overleg voeren wanneer volgens een van hen het grondgebied, de politieke onafhankelijkheid of de veiligheid van een van de partners wordt bedreigd. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken werd het vliegtuig zonder waarschuwing door Syrië neergeschoten toen het zich in het internationale luchtruim bevond. Het was per ongeluk het Syrische luchtruim binnengevlogen, maar het was er alweer uit toen het werd neergeschoten. De Turkse tv meldt dat het wrak inmiddels is gevonden.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 Salademaker Joma gaat vrije uitloop-eieren gebruiken in zijn producten. Ook stopt het bedrijf met het verwerken van plofkippen in salades en andere producten. Joma belooft dat het volgend jaar volledig plofkipvrij is... Actiegroep Wakker Dier is blij met het besluit. Ja, hartstikke blij. Ja, dat is echt een grote stap van Joma. Hiermee krijgen 650.000 kippen een beter leven. Op twee fronten doen ze een goede stap. Ze doen het met legkippen, ze laten de kippen naar buiten... want ze schakelen over op diervriendelijkere eieren... en ze halen de plofkip eruit. Eerder werden onder meer Unilever en soepen- en sausfabrikant Struik... door Wakker Dier overgehaald om diervriendelijk gefokte kippen te gebruiken. In Veldhoven zou een man gisteravond 30 ecstasy-tabletten hebben geslikt... en het hebben overleefd. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Buurtbewoners zagen de man van 21 uit Bergijk wankelend en klappertandend over straat lopen. Hij wordt niet vervolgd, zegt de politie. Kijk, je kan op je eigen verklaring kan je niet, uh, niet veroordeeld worden. Hè. Daar moet meer bij kijken. De politie moet altijd uh, bewijzen verzamelen rondomheen. In dit geval zouden we dan die pillen moeten zien of iemand moeten gezien hebben. En dat zou bewijs kunnen zijn. Maar als hij alleen maar zegt dat hij de dertig in zijn uh, buik heeft... Dan kunnen wij nooit bewijzen.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 Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige westenwind... en het is maximaal 16 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en enkele buien. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Diemen en Muiden 3 kilometer... en op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam... tussen Knopend Hoeverlaak en af het Bunschoten 3 kilometer... en een stuk verderop tussen Muiden en Diemen nog eens 2 kilometer... Dit is de Radio 1 Sportzomer. Vrijdag behaalde Henk Schreuder 56 punten in de nieuws- en sportquiz. De vraag is, lukt het Mark Paters uit Vroomshoop om over die score heen te komen? Mogen eerst naar Turkije. Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken reageerde vanmorgen op het neerhalen door Syrië van een Turks vliegtuig. Afgelopen vrijdag. U hoorde dat zojuist in het uh, nieuws. Correspondent Bram Vermeulen vertelt wat de minister op de Turkse televisie daarover zei. Dat dit. Uh...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 Bram van Meulen in gesprek met collega Bert van Sloten eerder vandaag. Inmiddels meldt de Turkse televisie dat het wrak van het vliegtuig is gelokaliseerd. Het zou op zo'n duizend meter diepte in de Middellandse Zee liggen. Het NK-wielrennen bij de mannen in Kerkradem We hadden vier koplopers, uh, Geolippens. Ja, die hebben we nog steeds. Want de voorsprong is wel wat teruggelopen. Van 2 minuut 15 naar 1 minuut 45. En een halve minuut dus er afgeknabbeld door het uh, peloton. Waar met name Sebastian Langeveld uh, aan kop toch een uh, goede indruk maakt. Hij uh, rijdt niet meer voor Rabobank. Dat weten we. Hij rijdt voor de ploeg van Green Edge. En heeft daar nog uh, twee ploeggenoten bij zich. Jens Mauris en Pieter Wening. Dat zijn allemaal mannen die erop gebrand zijn. Om in ieder geval vandaag geen Rabo-renner Nederlands kampioen te laten worden. En dan hebben we natuurlijk ook dat hele blok. Het uh, blok dat... Uh, de achterrijdt ook in het peloton. Dat zo vroeg voor de start al op de startlijn stond. Maar in die eerste ronde toch niet het verschil kon maken. Maar ze hebben wel een mannetje in de kopgroep. Net als Rabobank, trouwens en Argos. De drie grote Nederlandse ploegen vertegenwoordigd in die kopgroep. Clement, Timmer, Hogeland en Van Luik. Dat zijn de vier koplopers. Nu dus met 1 minuut en 45 seconden voorsprong. Op een steeds sneller uitdunnend peloton. Want inmiddels hebben we nog maar 50 renners in koers. Want zojuist hoorden we ook dat Martijn Keizer toch ook een goede renner van de vakantieploeg Hij heeft veel laten zien in de afgelopen Giro. Dat die is afgestapt. We zagen ook Stefan van Dijk afstappen. De kampioen van 2002 in Nijmegen was dat. een sprinter. Die is er dus ook niet meer bij. En zo gaat de een na de ander uit het peloton en nemen de renners geen al te grote risico's. Want het is gevaarlijk op dit parcours. Smal parcours. Bochtig. steile afdalingen. steile klimmen natuurlijk ook. En dat maakt het risico wel heel erg groot. En ik ben benieuwd wat de grote mannen doen die straks in de Tour de France willen gaan schitteren. Wat denken we Bijvoorbeeld van Robert Geesing, Bauke Mollema, dat soort mannen. Gaan zij de koers uitrijden of houden ze het straks als het echt heel erg hard gaat in de finale toch ook voorgezien. Dat is allemaal afwachten. Voorlopig dus nog 50 man in koers. Vier daarvan rijden op kop. Voorsprong 1.45. Mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomen. Ik vond het leuk om zelf ook een solo plaat uit te brengen. Brian Ferry, 1976, met Let's Stick Together. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en Sportquiz. En in de Nieuws en Sportquiz zoeken we de nieuwskenner van de week. Op zondag spelen we de finale... Zeven dagen per week de quiz, zondag de grote Finale. En dat spelen doen we met Mark Paters uit Vroomshoop. Dag meneer Paters. Mark, goedemiddag. Goed, goedemiddag. Veel onderweg, begrijp ik, als vertegenwoordiger. Ja, inderdaad. Uh, ja, door het hele land heen. En uh, ja, dan hoor je vanzelf uh, veel, uh, veel nieuws en sport. Dus, uh, ja. dan, uh, dan heb je een, een heel archief bij je in je hoofd inmiddels. Ja, maar dan moeten wel de goede vragen uit het archief gesteld worden. Anders heb je er niet veel dan aan. Daar gaan we zo oh, meteen ja. testen. Goed. Ja, dat komt wel goed. Uh, 56 punten is de score tot nu toe als hoogste genoteerd. Uh, je, je weet hoe het werkt. Uh, je krijgt een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. En het uh, aantal punten bepaalt weer de nieuwsfactor in deze eerste ronde. Nodig voor ronde 2. 300 euro liggen uh, op je te wachten. mits nummer 1 natuurlijk. Hè. We gaan beginnen met de quiz. Een of tap van de staat die geleend geld uitspuugt. En daarnaast hangt een grote rode brievenbus. En uit die brievenbus klinkt een charmante stem. die veel lijkt op hollebolligheid. Geld hier. Geld hier. Ja, dat zou lekker zijn, hè? De verkiezingsretoriek is uh, dit weekend niet van de lucht. Want zowel de VVD als de 66 had gisteren haar partijcongres. Uh, vraag 1 daarover. Mark Rutte deed tegen zijn partijgenoten thuis de toespraak. Een, een persoonlijke ontboezeming over zijn nachtrust. Over wie zei de premier angst dromen te hebben? Uh, volgens mij was dat over uh, Emil Roemer. Dat is helemaal juist. Rutte droomt dat als premier Roemer in het torentje zit... er gratis ge geleend geld weggegeven wordt. Vraag 2. De PVV heeft maar één lid, dus een partijcongres is overbodig. Toch wist PVV-leider Wilders het nieuws te halen. Want wat wil hij de burger teruggeven? Uh, het kwartje van Kok. Ja, en weet je wat pechtelt daarop zei? Wat aandoenlijk dat je zo in de gulden gelooft... dat je nu een kwartjes gaat vragen. <lacht> dat is goed. De sportvraag, vraag 3: Spanje haalde de halve finale gisteren door Frankrijk met 2-0 te verslaan. Wie is de maker van beide Spaanse doelpunten? Xabi Alonso. Dat is helemaal goed. Een kopbal en een penalty, hè? de middenvelder van Real Madrid. Ja, het ligt goed op koers, Mark. De Fransen liggen uit het toernooi. Wie van de haantjes van het Franse team reageerde zeer aangebrand en wilde het <laughs> buiten notabene gaan uitvechten met een verslaggever? Oei. Ja. Um, nou, dat wordt het betere gokwerk. Ehm. Um... Laat ik zeggen, ribery. Het is Samir Nasri, de verslaggever. Uh, vroeg een reactie. Ja, dan kwam er een van de zijde van de speler. En uh, ja, die wilde het ook nog buiten gaan uitvechten. Ja, dat heeft, dat heeft de coach van Oekraïne trouwens ook gedaan. Ja, he? ja, ja logisch, nog nog, dat is kennelijk uh, de mode. Hij heeft drie punten verzameld. Uh, alle kans nog om uh, een mooie score neer te zetten. Vraag vijf. Laat een fragmentje horen met de vraag... Wie is hier aan het woord? De werkgevers hebben de afgelopen jaren... achter de schermen stiekem het beleid in Den Haag kunnen bepalen. En dat moet echt anders. Wie is dit? Ja, de inmiddels uh, ex-voorzitter van de FNV, Agnes Jongerius. Tuurlijk, alle informatie krijgen we erbij. Dat is helemaal, <laughs> helemaal juist. <laughs> we doen er nog wat informatie over de vakbeweging bij. Want uh, met, uh, met Jongerius verdwijnt ook de naam FNV. Onder welke naam uh, gaat de federatie verder? Ja, de vakbeweging. Uitstekend, vijf punten. Uh, Oud-PVDA-kamerlid Ton maar hij wordt de nieuwe uh, voorzitter van de vakbeweging. Jong -Giri is uh, een andere baan, wellicht. Volgende vraag, krijgt u de kans om uh, nog even wat flink uh, bij te scoren? Er zijn maximaal vier punten te verdienen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag erbij is, wie bedoelen we? Ja. U kent het ongetwijfeld. Zeg dan stop, wij stoppen de band en dan kunt u het antwoord geven. U krijgt maar één kans, hè. dat is uh, duidelijk. We gaan van start. Vier. Als het aan mij ligt, bestaan er geen geheimen. Drie. Twee vrouwen hebben mij in grote problemen gebracht. Twee. In Latijns-Amerika hoop ik politiek asiel te krijgen. Stop. Voor twee uh, punten. Ja, volgens mij uh, Julian Assange. Dat is helemaal goed. En dan kom je uit, uit op... Uh, uh, op zeven punten, de nieuwsfactor van zeven. Nou, alle kansen. dus. Uh, ja. Volgens mij heb je er acht uh, nodig. Acht vragen, dan kom je gelijk. Dan krijgen we een shootout. Heb je de negen, goed, dan pak je de drie rond. Na de muziek gaan we verder. Helemaal goed. I zomersingel. Sabrina Stark, this time around. De Nieuwsquiz met Mark Paters. 38 jaar vertegenwoordiger in Electronica. Woonachtigte Vroomshoop. Uh, de factor is 7, Mark. Hebben we net uh, vastgesteld. En je hebt 56 punten nodig om de nieuwscanner van de week uh, te worden. Dat is uh, uh, wat vooraf ging. 90 seconden de tijd voor de volgende ronde. Geef snel een antwoord of roep pas als je denkt hier kom ik niet uit. Want ja. het gaat allemaal van je eigen tijd af. Oké. Okay. We gaan beginnen, nu. De Nieuws en Sportquiz. Duizenden studenten in welke stad vrezen voor hun woning? Utrecht. Fout. Groningen. Wie is volgens uh, Arsène Wenger de beste spits van het EK? Van Persie. Dat is goed. Welke Duitse krant stuurt een heel Duitsland een gratis exemplaar... vanwege haar 60 60ste verjaardag? Bild. Goed. Wie schreef in zijn column dat hij heeft bedankt... voor de uitnodiging voor Strictly Come Dancing? Joep van het Dat is goed. Aan welk lichaamsdeel is de Griekse premier geopereerd? Oog. Ja. Hoeveel is, de, hoeveel is de Nederlandse ruiterploeg geworden op de Nations Cup in Rotterdam? zevende. Goed. Welke netbeheerder start maandag met een systeem om storingen automatisch op te lossen? Stedin. Goed. Bij welke sport heeft Nederland gisteren zilver gehaald op het TK in Dublin? Pas. Bridge. De grafdombe van welke legende wordt toch niet geveild? Elvis Presley. Goed. Hoe heet de vrouw die gisteren de Unicef open won? Uh, Petrova. Dat is goed. In welke plaats heeft een postbode veel poststukken achtergehouden? Pas. Boerden. Welke Nederlandse renner gaat met de Saxobank Bank mee naar de Tour? Carson kroon Dat is goed. Wat voor arts uit het Westfries Gasthuis wordt vervolgd door het OM? Gynaecoloog, goed. Welke provincie stuurt iedere gemeente minimaal drie provincievlaggen? Utrecht, Brabant. Welke luchthaven is de populairste van Europa? Uh, Schiphol. Goed. De bedreiger van welke Amerikaanse tekenfilmserie is tot elf jaar veroordeeld? South Park. Ja, dat is goed. Welk museum vestigt zich op het landgoed Oud-Amelisweert bij Utrecht? Boyland van Beuningen. Het Armando Museum. Wat moeten alle EU-lidstaten hervormen van Van Rompuy? Sorry? <laughs> <laughs> ik kijk naar de jury. Mag ik die vraag... Ma ik mag hem... Ja, ik mag, ik mag hem uitstellen. Uh, wat moeten alle EU-lidstaten hervormen van Van Rompuy? Um... Ja, dat is goed. Volgens mij heeft u het gehaald. <laughs> uh, de factor was 7, 13 vragen goed. Uitstekende score, 91 punten. U bent de winnaar van de week. Dankjewel. En dus niet meneer Schreuder. Nee, mijn, mijn complimenten voor mijn tegenstander. Hij heeft verdiend gewonnen. Ja, het zit niet Dankjewel. op de rand, hè meneer Scheuder? Nee, het is geen narrow escape geweest deze keer. Nee, zo is het. Nee, het is een spelletje. en Het is leuk dat u mee wilde doen en dat u ook weer even aan de lijn was. Ja, ja. Uh, het uh, mogen meespelen. Zeg, bij uh, het spelletje. Heb, heb, heb, hebt u zelf ook nu nog even meegespeeld in gedachten als u dacht, oh, dat weet ik ook niet. weet Ja. En, en kwam nu? Uiteraard, ik speel iedere dag mee. Oh, wat leuk. Wat een wat stuk wel. makkelijker hè vandaag, ja. hè, meneer Schuiter? Nou, <laughs> nou, weet je wat het is? Uh, als je ontspannen thuis uh, ja, aan de keukentafel ja. zit is dat een stuk makkelijker dan dat je toch een beetje gebroeid uh, in uh, de studio het. zit. Ja. Zo is het, Mark uh, Paters. Ja, dat, dat ervaar je natuurlijk hier ook. Hè. Ja, het is, het is anders, absoluut. En de spanning is, is toch uh, wat hoger... dan wanneer je rustig in de auto zit of thuis. Dat uh, klopt, ja. Dat 300 euro grandians. voor u. Maar het, uh, u het enige probleem uh, wat mij betreft uh, was dat uh, ik uh, geblokkeerd ben op een aantal vragen... die ik eigenlijk wel wist, dus ja. het uh, ja, dus is een eigen stond Ja, dat noemen de Fransen les prix de les calier, hè, Op de roltrap naar buiten ja, weet je zeker. het goede antwoord. Ja. Zo. zo gaat het Goed. vaak in het leven. Oké, okay. ja. meer dank u wel. Ja. Meneer Paters, dank ja. u wel. 300 ja, euro en praten, natuurlijk... Dit... Uh, doen we wat uh, ja. Dat zal wel lukken. Weet u dat al, meneer? Ja, nou. goed, vakantie is in aantocht, dus het zal ongetwijfeld iets in die geest gaan worden. Ja, ja, natuurlijk. Nou, het, erbij. Uh, u kunt even langs de kassier. <laughs> lang. ja. Ja. Heel goed, dank u wel. Goeie, Goeie rijden van Amsterdam. Ja, bedankt. simple prop to occupy. Dat was natuurlijk uh, de mannen van de R.E.M. met uh, Fire. The one I love. Gio, Gio Lippens, het NK uh, fietsen, wielrennen voor, uh, voor de meneer. De grote meneer, de sterke mannen, zijn ze nog met zich mee Ja, gierweg. de waaghalzen, Ja, en uh, slecht weer natuurlijk. Ja, ik krijg net een uh, tweetje van uh, Danny Nelissen. Oud wereldkampioen, uh, de laatste wereldkampioen bij de amateurs moet je zeggen. En uh, tegenwoordig commentator bij, uh, bij Eurosport. En uh, die zegt van ja, al dat gezeur over dat gevaarlijke parcours. Dan moeten ze gewoon veilig op de A2 gaan uh, rijden. Dan is er niks aan de hand. Want uh, heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Je weet dat de risico's nou eenmaal bij deze sport horen. Maar ik kan me wel voorstellen dat als mannen ambities hebben voor de Tour de France... dat ze toch denken, ja, dan weten we het niet of we wel voluit willen gaan op zo'n NK. Ik krijg net een uitdraadje van de jury. 52 man nog in koers. En dan zie je die hele rits aan afmeldingen. Bobby Traxel, een man waarvan je normaal gesproken zou zeggen... dit weer is uitermate geschikt voor hem. Hij is ook al uit de koers. Het is de man die, wat wanneer was het, twee jaar geleden... Kuurne-Brussel-Kuurne won in uiterst koude en regenachtige omstandigheden. Hij zou dit toch ook goed moeten aankomen... Kunnen we zien daar Liebe Westra bij staan. Dat zijn de mannen die we allemaal al hadden genoemd. Dat zijn er een hele hoop die inmiddels uh, afgestapt zijn. Maar nog geen van de grote mannen. Bijvoorbeeld uit de Rabobankploeg. Uh, Geesink nog gewoon in koers. Uh, Mollema nog gewoon in koers. Kruiswijk uh, zien we daar bij staan. We zien trouwens ook Kenny van Hummel nog gewoon uh, mooi vooraan in het peloton meedraaien. Net trouwens als uh, Rob Ruig en Wout Poels. Het zijn toch allemaal mannen die zich uh, in ieder geval laten zien op dit NK. En Lars Boom staat er tussen. En dat is toch wel iemand gisteravond sprak ik even met hem, dan heb ik toch het idee hij heeft uh, al zijn uh, zinnen heeft hij toch wel gezet op dit NK, want hij heeft nog even iets recht te zetten, hij wil iets bewijzen ten opzichte van Leo van Vliet de bondscoach die in de auto trouwens achter de kopgroep aanrijdt op dit moment en uh, die uh, Lars Boom nog niet geselecteerd heeft voor de Olympische Spelen. Boom dus uh, op uh, nou, laten we zeggen op oorlogspad, maar hij zit in het peloton en ze rijden achter de kopgroep waar we zojuist hebben gehoord dat Stef Clement heeft moeten lossen na een aanval van Johnny Hogeland. Kopgroep dus zou uit drie man bestaan. We gaan het zo meteen zien als ze hier weer door de finish komen. En als ze dat dan doen, dan hebben ze nog uh, precies elf rondjes van 10,4 kilometer te rijden. De voorsprong, twee minuten. De nadere half twee, dus is hier al uh, Mark Visser met het nieuws. Het vlak van de neergehaalde Turkse strauwjager, is gevonden. Op de bodem van de Middellandse Zee meldt de Turkse staatstelevisie. Het toestel ligt op 1300 meter diepte in Syrische wateren.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 Langs de kust komen meer stranden die door bezoekers zelf moeten worden schoongehouden. Er zijn al twee van zulke My Beaches en er komen er volgende week alweer vier bij. Margine de Ruiter, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van de stichting De Noordzee, initiatiefnemer van die My Beaches. Uh, dat betekent zelf je afval opruimen, dat doe ik eigenlijk altijd al. Maar dat, uh, kennelijk, uh, moet, is dat toch nodig, zo'n strand? Ja, helaas is dat nog nodig, inderdaad. Als je kijkt naar een drukke stranddag, dan ligt het strand vaak bezaaid met afval. Het is echt ongelooflijk wat mensen achterlaten. Ja, uh, en zijn dat dan vooral uh, blikjes, flesjes, uh, zakken chips? Ja, van alles en nog wat. Uh, veel verpakkingen van etenswaren, ijsjes inderdaad. Uh, mensen stoppen luiers in het zand. Oh, lekker. Uh, ja, het is echt... Uh, je kunt het gek niet zinnen. My beaches, daarvan zijn er dus al twee in Noordwijk. Hoe werkt het daar? Uh, nou ja, vorig jaar is een pilotproject geweest en uh, er zijn heel veel enthousiaste reacties opgekomen. Vandaar dat we ook uh, nu vier nieuwe Beaches krijgen. Ja, maar hoe uh, werkt het? Vor... Nou ja, het werkt goed. Het, het enige is dat vorige zomer natuurlijk heel erg regenachtig is geweest. Dus, uh, dus ja, er dus, <laughs> ja. zijn gewoon niet heel veel mooie stranddagen geweest. Dus ik hoop dat we, dat we dit jaar het gewoon uh, ja, maar, heel veel mooie dagen krijgen. Maar, maar wat is er anders aan een My Beach dan een gewone beach? Maaibich is uh, is aangekleed met, uh, met allerlei elementen, informatieborden, uh, afvalbakken. Als je het strand oploopt, uh, staat er ook heel duidelijk vanuit nou, de Maaibidzone. Uh, je kunt daar ook uh, staat een display met afvalzakjes. Dus als bezoeker krijg je ook een, uh, sowieso een afvalzakje mee. Okay. Dat is echt heel belangrijk. En uh, nou ja, we doen echt een beroep, dus ook op de strandbezoekers van uh, nou, help ons mee, het strand schoon te houden. Ja, maar um, je kan ook, je suggereert misschien ook wel van hier. Hier, hier moet je het schoonmaken, maar verderop, waar het geen my beach is, kan je het gewoon laten liggen. <laughs> ja, precies, ja, dat zou je kunnen denken. Maar uh, ik denk dat de meeste mensen toch uh, ook wel begrijpen dat het. Uh, uh, wat op een my beach geldt, dat in feite overal geldt. Maar we hopen gewoon dat als we het echt extra benadrukken: van nou ja. Uh, hè, want mensen gaan er gewoon ook vanuit uh, dat de gemeente of het paviljoen wel opruimt. Dus dat proberen we op een maaibietje te benadrukken. Van, eigenlijk is dat helemaal niet zo normaal. En dan hopen we natuurlijk dat we dat ook op andere plekken ook zo zullen toepassen. Ja, er komen er vier bij. Waar komen die precies? Uh, er komt er één in Hoek van Holland. Er komen er twee in Zandvoort. Twee in Noordwijk blijven staan en er komt één op Texel. Oké, okay, daar dus afvalzakjes voor alle bezoekers. En, en, en de rest misschien nog wat meer borden of zo? Want dat is toch wel... Ja, het lijkt zo logisch, hè? je eigen plekje opruimen als je weer vertrekt van het strand. Ja, het lijkt inderdaad heel logisch. Maar wij vinden per 100 meter strand vinden we gemiddeld 450 uh, stuks afval. En dat is al tien jaar lang hetzelfde aantal. Dus kennelijk is het toch niet zo gewoon. Uh, en uh, nou ja, we gaan daar uh, sowieso dus allerlei borden en uh, posters, et cetera, ophangen. Uh, we hebben elke mooi ook een paviljoen dat meewerkt. Er worden ook allerlei acties georganiseerd, uh, beach clean -ups. We gaan uh, deze zomer ook een promo-tour doen. Dus we gaan er zoveel mogelijk aandacht voor vragen. Ja, nou nu nog het weer meewerken, want dan, dan, dan werkt het helemaal goed, hè? Ja, dat zou heel fijn zijn. <laughs> want anders blijft het land sowieso natuurlijk leeg en heb je in ieder geval geen afval. Magie nee, de eruit. dank van de Stichting Noordzee. Ja, graag gedaan. Initiatiefnemer van de My Beaches. Om een paar weken en dan beginnen de Olympische Spelen. De sportzomer zien we erna uit... Het is nog even moeilijk om uh, man, vrouw en paard te noemen... wie voor ons uh, die kant op gaat, de paardensport dus. Bij het uh, CHIO in Rotterdam kunnen de ruiters zich dit week einde bewijzen. Aandachtig toeschouwer daar in de maasstad is chef de mission Maurits Hendricks. Ja, Maurits had een zware taak. Hij heeft zich de afgelopen jaren moeten verdiepen in de paardensport. Bijvoorbeeld in de rol van de eigenaren. Eigenaren zijn, zijn een belangrijke uh, component in, in de hele hippische topsport... En dat werd, werd snel duidelijk, euh, omdat ja, zodra je binnenkomt... word je geconfronteerd met de druk op de verkopen. Euh, en ja, dan, dan zie je het al, het doemscenario al voor, voor je ogen verschijnen. Hè, dat je met natuurlijk hele sterke equips in, in dressuur en springen... je denkt van, pot 3, het moet toch niet gebeuren... dat we dan in het jaar voor Londen paarden gaan kwijtraken. Dus, toen ik daar eens naar ging kijken en uh, bij veel eigenaren langs ben gegaan... ja, toen bleek dat daar gewoon niet echt een goede relatie bestond. Nou, ik ben er in ieder geval blij mee. Sowieso wat er gebeurt in Londen, dat we samen met de KNS uh, dat hebben erkend met z'n allen. En NOC, NSF en KNS gezamenlijk die uh, groep eigenaren serieus benaderd hebben... Uh, en bij heel veel dingen nu betrekken. Uiteraard hopen we daarmee dat die relatie ertoe leidt... dat we uh, langer over de goede paarden kunnen beschikken. Je komt voort uit een uh, teamsport se, het hockey... waar we al uh, zeker twee decennia op het hoogste niveau... Uh, excelleren bij de Olympische Spelen. Paardensport is een sport van gelegenheidsteams. Heb je eens nog wat mee kunnen geven? Want dat is natuurlijk anders. Het is uh, niet een, een heel jaar trekt men met elkaar op of langer. Maar het zijn gelegenheidsformaties ook nu weer in de keuzes voor de Spelen. Ik denk dat daar misschien meteen het verschil zit. Ik zie het niet als gelegenheidsformaties. Uh, uh, Ik denk dat het Olympisch kader een permanent uh, team is... waar je ook permanent aan moet werken. En als er mij één ding duidelijk is geworden... is dat ook in de hippische sport, in de landenwedstrijd... het teamverband wel degelijk een effect heeft op de prestatie... Nou, dat is uh, iets wat we heel concreet hebben opgepakt. We daar veel met Rob over gehad. Ik ben ook veel Rob op... Erens, teamchef. Ja, veel met Rob Erens en met chef Jansen over gehad en ook met Martin Lips. Van nou, wat, wat kan je daar nou aan extra uithalen? Want het zijn natuurlijk allemaal individuen die eh, bovendien ook nog hun eigen stal opzet hebben. En misschien niet altijd automatisch eh, makkelijk met elkaar dezelfde kant op gaan. Nou, daar, daar hebben we eh, heel gericht naar gekeken. Er zijn ook specifieke dingen voor opgepakt. Eh, waarvan we natuurlijk hopen, ik zie dat bij springen in ieder geval. Goede, goede sfeer onderling tussen die ruiters. Dat dat uiteindelijk bijdraagt aan een betere prestatie. Een goede sfeer. Kijken we naar de dressuurruiters. Dus niet dat ik wil surgeren dat er geen goede sfeer is... maar toch wat meer animositeit misschien dan bij de andere disciplines hoe sterk hecht je ook aan het vormbehoud? Want we hebben uh, Europees kampioen uh, Parsival van Adelinde Cornelis, hebben we door een blessure nog niet aan het werk kunnen zien. Niet bij het NK, mogelijk ook uh, niet in Aken, maar uh, hoe zit dat voor Londen? Moet daar nog vormbehoud getoond worden? Vormbehoud is net zo hard uh, in de hippische sport als in alle andere sporten. De dressuurploeg heeft vormbehoud getoond hier. Dus de ploeg is gekwalificeerd. Dan treedt het interne selectiereglement van de bond in werking. Nou, daar er zijn observatiewedstrijden aangewezen. Dat zijn heel bewust geen selectiewedstrijden, maar observatiewedstrijden. De bondscoach stelt uiteindelijk het team samen. Daar neemt hij de observatiewedstrijden mee. Maar hij heeft de mogelijkheid om daarin andere uh, indrukken, wedstrijden, trainingen uh, in zijn oordeel mee te wegen. Maurits Hendricks in Rotterdam over de paardensport. En nu op dit moment zit hij uh, alweer in Kerkrade... in uh, het parcours van het NK wielrennen. Hij zit in de auto van uh, Bonschoots Leo van Vliet. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. Wilson, your love keeps me lifting higher and higher. En higher. En higher, ja. Ja, daar kun je lang mee doorgaan. De voetbalclub Groningen eindigde vorig jaar teleurstellend. Veertiende plaats, waar de club uit het noorden normaal gesproken meespeelt om Europese voetbal, eindigde dus dat vorig seizoen in een deceptie. Afscheid van trainer Pieter Huistra. En straks zal Robert Maaskant voor de groep staan tijdens de eerste training. Nieuwe start voor de Groene. Algemeen directeur Hans Nijland, goedemiddag. Goedemiddag. In Nederland, nu op, uh, niet op kantoor, neem ik aan. Hè? Rustige zondag. Nou, het is geen rustige zondag. Ik ben op het uh, sportcomplex hier in, uh, in Haren. Waar uh, wij straks uh, uh, uh, aftrappen voor het nieuwe, nieuwe seizoen. Oh, en dat wat? wil zeggen vanmiddag, vanmiddag de eerste training onder, uh, onder leiding van Robert Maaskans. Ja, En dan gaat u naar kijken, daar gaat u uh, over praten. Wat, wat is uw rol daarbij dan? Uh, nou, wij hebben zojuist om één uur uh, de spelers en de technische staf en het begeleidingsteam uh, verwelkomd uh, als zijn de directie. Uh, uh, het is een training uh, waarbij we hopen dat zoveel mogelijk uh, supporters en uh, uh, sponsors naar het sportcomplex uh, toekomen. En uh, dus Robert Maaskant traint met een headset op. Uh, muziek uh, rondom het veld. Uh, uh, vermaak, uh, eet drink uh, drink dus en drinkgelegenheden. Dus kortom, het moet zijn. Maar moet het weer en, nog uh, een beetje meewerken? Ik weet niet hoe ja, het nog ja, is. In dat is het, het, het regent hier jonge beren ja. hier in, in, in Groningen. <laughs> ja, jonge dat beren, zouden, nou, jonge, dat's, dat's, jonge dat's, beren dat's, jammer dat is gaan. Weet u wat het is? Noordelingen, Groningen, dat zijn, uh, zijn bikkels. Dus ik ben ja. ervan overtuigd dat er uh, heel veel publiek bij de eerste training vanmiddag ja. aanwezig zal zeg maar, zijn. Wat, wat, wat doet die headset uh, op het hoofd van uh, Robert Maaskant? Wat, wat Ik hoorde u dat net zeggen. Wat doet hij daarmee? Uh, om het publiek uh, duidelijk te maken, de trainingsvormen oh, en, sorry, uh, ja. en al dat soort dingen meer. En hij zal zelfs niet schromen om af en toe... Ook als kinderen gewoon op het, veld, op het veld te vragen. Dus ja, het moet gewoon ook een, een middag worden te vermaak van, van het publiek. Nieuwe start. Ja. Een nieuwe start. En nieuwe start. Meneer Rijland, ehm, toch nog even terug naar het vorige seizoen. Want he, u bent een, een, een fanatieke supporter ook. He. U bent niet alleen bestuurder. We zien het ook op de, op, als u de webcam aan heeft. Wat, wat beelden van u. U bent fanatiek. U, u, u leeft echt mee met die, met die club. Dat moet een zwaar jaar geweest zijn voor u. Ja, het is absoluut een, een zwaar jaar geweest. Een teleurstellend jaar geweest. Voor, voor iedereen die. zeg maar. Een, een, een, een, een, een goed gevoel heeft bij deze, bij deze club. He, de eerste seizoen zelf was toch nog heel behoorlijk. Ja. En, Mooie en, winning ja, op Feyenoord, kan ik me herinneren. 6-0. Ja, op Feyenoord, op Ajax. gelijk tegen Twente. Dus daar was, dat was niet zo gekke veel mis mee. En de tweede seizoen zelf uh, kantelde dat volledig de verkeerde, de verkeerde kant op. En. Uh, ja, we hebben een hele slechte tweede seizoen zelf gehad. En dat, uh, ja, dat knagen geweldig aan je. Ja. Dat, is, dat is duidelijk. Een beetje. Ja, het werd net in de intro ook al gezegd, een club die eigenlijk elk jaar wel meedoet ja. voor de plaatsen voor Europees voetbal. En als je dan ja, 14e eindigt, ja, dan, dan, dan zit je bij, dichter bij de degradatie dan bij Europees voetbal. Ja. En dat is FC Groningen onwaardig. Ja. En u bent zo'n uh, algemeen directeur, die, dus, die zien we ook op het veld. Hè? Uh, ik kan me herinneren dat u, dat u een beetje ruzie is zelfs met spelers. Is dat wel uw plek eigenlijk? Moet u niet iets minder de achtergrond? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, uh, <laughs> Vindt u moeilijk, hè? He? <laughs> ja, ik heb mijn, uh, mijn vrouw ook beloofd dat ik dat het komend seizoen wat anders, uh, anders ga doen. Uh, eventjes wat vaker tot uh, twaalf tot, uh, tot tellen, laat ik het zomaar zeggen. Ja. Want uh, dat springen op dat veld achter de ducken houdt en weet ik veel wat allemaal meer, dat heeft uh, geen enkele toegevoegde waarde. Ik moet je zeggen als mijn vrouw die beelden op televisie ik zie dan uh, stuurt <laughs> ze me ook altijd een berichtje van uh, grote dorpsidioot, stop er nou eens Maar het is mee. ook wel mooi hoor, want hè, het is ook nog wel een beetje authentiek, zomaar denken. Ik ja. ben nou niet nou zo'n afstand ja, met Het zijn, de, het zijn de emoties, ik ben algemeen directeur van deze club, maar uh, tegelijkertijd ja, ook, uh, ook, ook, ook, ook supporter en uh, ja, je leeft gewoon enorm uh, emotioneel. Leef je, leef je mee met de prestatie van het eerste. En niet overigens met het eerste team, maar ook de jeugdwedstrijden waar ik meestal altijd uh, ben. En uh, nogmaals, je bent eigenlijk net, ja, net, net zoals je directeur bent, ben je ook supporter van de club. Ja, ja. maar een directeur moet ook een beetje afstand nemen. Daar heeft u vooral mee te maken. Ik heb dus ook gezegd, daar ben ik het mee eens. En uh, dat wordt onderhandelijk eens een keer tijd, want ik ben nu 52 jaar. Ja. He, ik, ik ben uh, notabene opa, he, uh, dus het moet wel nou een beetje opa zijn. opa zeggen de kleinkinderen straks. Zeg, uh, af, ja, nou, afscheid van, uh, van Pieter Huyscha. Wat is de doelstelling nu van uh, die u Robert Maaskamp meegeeft als, als nieuwe coach van Groningen? Nou, kijk, doelstelling in de zin van uh, eerste 7, 8, 9, linkerrijding. Zo werkt dat hier niet. Hè? Een, een, een doelstelling formuleren wij altijd in gezamenlijk overleg met technische staf en ook de spelers. Iedereen wordt daarbij betrokken. Maar toevallig was ik vanmorgen ook bij de uitzending van, van Radio Noord. Volgens mij moet nu maar eerst maar even de eerste doelstelling zijn dat we hè, weer leuk, fris, enthousiast voetbal gaan spelen. En de supporters zijn het afgelopen half jaar niet, niet verwend. En, eh, ik ben ook blij met een hele vroege voorbereiding. We spelen de nodige oefenwedstrijden hier in, in, in de regio. Uh, en dat moet ja, nogmaals uh, enthousiast en, en, en leuk zijn. Uh, het, het, het plezier, het is heel belangrijk, het uh, plezier van afstraalt bij, uh, bij de spelers. Laten we dat nou eerst maar eens uh, weer bewerkstelligen. Of eerst bewerkstelligen en dan zien we wel verder. En u, uh, u hebt een aantal nieuwe aanwinsten. Uh, wie springen eruit wat u betreft? Ja, dat is heel lastig. Hè. In het algemeen heeft men het dan. Het, althans hier de, de supporters en ook de sponsors. De naam Stefuik wordt dan veel, veelvuldig genoemd. Uh, ik denk, uh, maar goed, we hebben ook een kostiets uh, gehaald. Wat een zeer talentvolle uh, speler is. Uh, Michael de Leeuw, ja. Magnasco's, ja. zeg het maar. Hè. Wij hebben, het zijn niet alle de... grote namen, meneer Nederland. Nee, uh, maar dat is leuk. Hè. Toen Soares bij ons kwam, hadden jullie nog nooit van Soares nee. uh, gehoord. En Timmer Tafs hadden jullie nog nooit van gehoord. en Zitten we weer zo iemand tussen? In Nederland hadden jullie nog nooit van nou, gehoord. Zit een... er zo iemand tussen? Uh, ja, dat moet je altijd, uh, altijd afwachten. Hè. Wij denken, wij hebben al deze spelers uh, zeer zorgvuldig gescout. En uh, ja, er zullen ongetwijfeld weer uh, geweldige talenten tussen zitten en zoals het altijd gaat. Hè, de ene speler, uh, uh, ja, in, in, in positieve zin springt hij eruit. Maar je zult ook altijd weer te maken krijgen met een, uh, met een teleurstelling. Dat is niet alleen bij Groningen zo, dat is bij elke club zo. Maar aan de andere kant, we hebben nu al zeven spelers gehad. Noem mij eens een club in Nederland die uh, ruim zes weken voordat de competitie start... En zich al heeft versterkt met zeven nieuwe aanwinsten. Ja, maar ja, goed, ja, ja, wie zijn er weg dan? Waarvan u dacht, nou ja, hadden we misschien. Nou ja, wij zijn onze, dat is ook hartstikke helder. Hè? We zijn onze sterren speler, uh, Tadic, zijn we, zijn we kwijtgeraakt. Hè? Die hebben we verkocht aan Twente. En uh, Kostic is zijn, uh, zijn logische uh, opvolger, ja. ook uit uh, Servië. Ook nog een jonge, jonge, 19 jaar. Die langdurig bij ons, uh, bij ons heeft getekend. En dat is ook absoluut een speler waar we ongelooflijk veel van verwachten. Ja, en Enevolsen naar Mechelen geloof ik. Ja, ja dat is, die zaak is nog niet gedaan. Uh, wij zijn er met Mechelen uit, maar uh, Thomas Enevolsen wordt uh, morgen in Mechelen medisch, uh, medisch gekeurd. En als, dat, uh, als, als hij wordt goedgekeurd, dan uh, leidt dat tot een overeen, uh, overeenstemming definitief met, uh, met KV Mechelen. Dus we gaan ervan uit dat dat gerealiseerd wordt. De nieuwe trainer, Robert Maaskant, uh, is natuurlijk een heel ander type... Hè, dan, uh, dan, dan de vorige trainer, Pieter Huistra. Uh, heeft u hem ook een beetje meegegeven... van kom, het moet daar in die Euroborg weer een beetje gaan, uh, gaan, gaan rommelen. Het moet spektakel, uh, moet hij ja, spektakel maar... gaan bieden? Of, of, of is dat niet iets wat u de trainer meegeeft? Ja, maar dat hebben we nou ja, meegeven. Kijk, dat heb ik net ook al aangegeven. Het moet weer fris worden, het moet weer enthousiast zijn. Hè? Spelers die met, met plezier op het veld staan... En, ja. uh, wij denken dat uh, Robert maas daar iets aan in, in kan bijdragen. En, en, en ja, ook zijn manier van, van leiding geven, van trainen, uh, gezonde flair, enige, enige bluf. Uh, wij denken, hè, want we hebben uh, andermaal een hele jonge selectie, dat, uh, dat deze jonge selectie dat nodig heeft. Ja, dat was met Pieter Huister wat anders, hè, want het was natuurlijk een soort beginnende trainer eigenlijk. Ja, maar beginnende trainer... Toch goed Pieter gedaan in het eerste al, seizoen. Ja, het eerste seizoen uitstekend gedaan. En nogmaals, het eerste seizoen zelf van het afgelopen seizoen ja. was ook niks, niks mis mee. En eh, trouwens, toen Ron Jans kwam bij FC Groningen... was dat ook een, een trainer die nog niet eerder eh, eindverantwoordelijk eh, was geweest... bij een, bij een eredivisieclub. Ja. Nou, we hebben het over vertrekkers gehad. Over... Theo Huizinga is weg natuurlijk. Hè. De vaste elftalbegeleider. Ja. De decennia natuurlijk. Ja, ja, die is 33 jaar nou. aan de verbonden geweest aan deze club. Deze Theo, is die is 66 zes, ja, ja, het je lijkt een voorkomen legitiem dat je, dat je dan besluit om eens, om eens wat anders te gaan doen. Als ik 66 jaar ben, zie ik mij eerlijk gezegd ook niet meer bij deze club. Nee, ja, ja, pas op, pas op, zeg het niet hard. Als supporter kun je nog lang, lang mee natuurlijk. Uh, wat, wat springt eruit in het oefenprogramma? Waar, waar, waar, waar kunnen mensen zich echt op verheugen? Behalve natuurlijk op de wedstrijden we, van u net zei, nou, ja, tegen de, de, de in. De wedstrijden in de regio zijn altijd hartstikke leuk. Uh, wat onze supporters ook leuk vinden, wij spelen eventjes over de Duitse grens uh, tegen Kikkers Emden. Uh, dus dat is voor onze supporters hier is dat, ja. uh, is dat, uh, dat leuk. Uh, dat hele circus dat begint uh, de komende de komende week en ja wat er wellicht ook uitspringt, dat uh, is de trip die wij gaan maken naar uh, naar Korea, ja, Zuid. Uh, ja. ja, wij spelen ja. daar. Ja, gelukkig. Wel. <laughs> we <laughs> we spelen spelen nog... Wij spelen er daar. Gaat in, niets boven uh, Noord-Korea. <laughs> nee, laten nou, we dat maar niet ja, doen. Zuid-Korea. <laughs> Zuid-Korea. Nee, ja. wij spelen daar een toernooi, uh, onder andere een wedstrijd tegen uh, HSV. Nou, dat is natuurlijk allemaal in het oh, ja. teken van het feit dat zoek uh, bij, mm. uh, bij ons speelt. Ja. Uh, ook een zeer lucratief toernooi kan ik, kan, ik, kan ik jullie melden. Nou ja, dat is toch ook iets. En zeker ook voor jonge spelers. En zo vaak kom je niet in, uh, in Zuid-Korea. Dus uh, dat is alleen maar prima. Zeker. 12 Augustus is de opening hè, tegen Twente in Enschede. Ja. En ja, ja. Dan nou weten ja, dat we... heeft de, de trainer net tegen de spelers al gezegd. Van uh, uh, geweldig om daar uh, in Enschede... Uh, de eerste klap uit te delen. Nou, wat is nou uh, wellicht dat, dat ja. bluff en lef waar ik het mee bezig ben. zojuist. ook. Dat is ja. Ook leuk. Ja, dat is gewoon hartstikke, ja. hartstikke leuk. En er is het, tuurlijk is dat een moeilijke tegenstander, maar je krijgt ze toch allemaal. Dus uh, prima, we gaan er uh, vol goede moed naartoe. Maar we hopen eerst op een lange en een en enthousiaste voorbereiding. Goed, bedankt uh, Hans Nijland. En, en een mooie dag uh, met uh, alle ja. gebeurtenissen van, uh, van vandaag. Gaan we doen. Dankjewel. Dank je wel. Dag hoor. Dag. Van Hans Nijland naar Gio Lippens. De Nederlands kampioenschappen wielrennen op een regenachtig parcours daar in het zuiden van Limburg. Ik kijk naar Johnny Hogeland en Albert Timmer, die blijkbaar zijn weggereden bij de twee andere mannen in de kopgroep. Ik meldde eerder al dat Stef Clement eraf had gemoeten na een versnelling van Johnny Hogeland. Een rondje eerder. Clement sloot later toch weer aan bij de kopgroep, zodat we vier man hadden. Clement, Timmer, Hogeland en Sven van Luik. Maar nu zie ik ze toch op 250 meter van de finish alweer in de richting komen van de streep. En nu pas komen Clement en Van Luik beneden aan die laatste klim in de richting van de. Finish. Als ze hier doorkomen, dat doen ze nu en ik druk nu de stopwatch in, hebben ze nog precies tien ronden te gaan. En uh, dan uh, we zijn ze uiteindelijk aan de tierhondjes, dus van uh, dik 10 kilometer. Dus nou ja, daar kunnen we makkelijk rekenen. Over de 100 kilometer is het nog. Het is er heel erg ver, vind ik hoor. Voor een uh, definitieve uh, poging om weg te komen. Twee man aan de leiding. Dan denk ik toch wel dat Hogeland met een uh, vreemde actie bezig is. En collega Steven Dalebout, die zojuist bij Daan Luik stond, de ploegbaas <laughs> van Vakansverlei. Die vertelde dat Hogeland in de aanval was gegaan. En toen had Luik zo ook ergens zoiets van, ja maar hoe kan dat nou? Waarom doet hij dat nou? Wij gewijzen, gie we zijn ja, hij is een beetje eigenwijs, we zijn het gewend van hem. Uh, Milaan Sanremo denk ik dan meteen aan. Waar hij toch als één van de outsiders werd getipt dit jaar. En uh, toen ging hij op een van de kaapjes, ging hij er vandoor op de Cipressa. Omdat hij bang was voor de afdaling. Hier komt uh, Clement met uh, die luik. 47 seconden achterstand. Betekent dus dat het gat in één keer geslagen is door Johnny Hoogland. Samen met die dappere, want dat is die altijd, Albert Timmer. En dan daarachter een minuutje of twee, Dan moet dan het peloton zitten. Dat was tenminste de, de, het verschil tijdens de vorige doorkomst. Twee minuten het peloton, waarin met name de Rabo-mannen hard op kop rijden. Maar dat mag ook wel, want Rabo is goed vertegenwoordigd in het peloton op dit moment. Elf man in de achtervolging. Eén man dus achter Johnny Hoogland en Albert Timmer. En nu kijk ik inderdaad naar dat blok dat eraan komt. Het is allemaal oranje aan de voorkant. Lars Boom daar nou vooral ook mee vooraan. En de rest moet op de tanden bijten om te kunnen volgen. Engeland-Italië vanavond, kwartfinale. Laatste entreebewijs te verdienen voor de halve finale. Om de Italianen een hart onder de riem te steken... nemen we het Italiaanse volkslied onder de loep. Het verhaal van het Italiaanse volkslied. Ook al bekend onder de naam Fratelli d'Italia. L'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Dove la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, y e Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. L'Italia chiamò. Heb je hem ergens in het Nederlands? Ja, ik, ik moet hem even... Ja, ik heb hem in Broeders van Italië. Italië is opgestaan met de helm van Scipio...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 Matthijs Deen was dat in gesprek met Daniela Tasca, schrijver van het boek... en maakster van de gelijknamige documentaire... Ik ken hem nog niet, maar de spaghetti flat, dat klinkt te bewaren. <laughs> nou ja, het al. Met alle lekkere, lekkere titels: spaghetti flat, maffia, weet je wel, dat soort. Uh... Die kapo, die kapie. Uh, Tom van Hek, klagen, klagen mag, uh, klaar. Ja. moet. Nou, klagen moet. Ja. Uh, ja. Kom op, Tom, als ja. Die wedstrijd ja. van gisteren, Tom. Die wedstrijd van gisteren, daar is wel wat over te klagen. Nou. Spanje, zo superieur, maar mogen we niet wat over klagen. Het weer lijkt mij langzamerhand ook wel. Ik merk veel ja. klagers in mijn omgeving, dus heeft u daar Mensen wat over Mensen worden te depressief te van dit weer. Ja, het weer. wordt wel een beetje, ja. langzamerhand wordt ja, het wel een beetje veel allemaal. Dus uh, wat mij betreft <laughs> zou ik zeggen 0800 1101. Oh. Ga Dag. rustig. Ga naar Gerrit Hiemstra. Ja, dan <laughs> nou, u dan wijzen wij u door, maar uh, bel rustig met uw klachten, uw vragen, uw opmerkingen of wat dan ook. De lijnen gaan weer open 0800 1101. Tom, dankjewel. Bijna dus het einde van dit uh, eerste uur, althans eerste uur van de in termijn. We gaan zo meteen door. Eerst het nieuws natuurlijk met Mark Visser. Hij zit al op zijn plekje. Dan gaan we eens kijken op het Tagrierplein ja. in Cairo. Uh, want er wordt natuurlijk afgewacht. Wie wordt er president? Wie wordt de nieuwe president van ja. Egypte? Drie uur wordt het bekend. Ja, hopen we. Tenminste, we wij. We hebben ons programma daar ook een beetje op ingedicht <laughs> ja. qua deskundige duiders. He. En we gaan natuurlijk meer horen van de Nederlandse kampioenschappen wielrennen op het Kledsnatte parcours daar in Zuid-Limburg en de Formule 1. Want ja, zeven verschillende winnaars in zeven. Uh, Grand Prix, vandaag Grand Prix nummer 8. Tot zo. Nachtvluchten.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 Dit is Radio 1...